macht verheven amen? amen Yeshua boven alle macht verheven maar er is er maar eentje waarboven die niet verheven is dat is zijn vader want er is er eentje die hem alle macht gegeven heeft Yeshua die bidt nog tot zijn god, dat is zijn vader maar ja bij onze god heeft geen god om tot te bidden Yahweh, onze God, heeft geen God waar tegen die bid. Of waar hij om hulp vraagt. of waar die, uh... Hij is de Allerhoogste. Maar hij heeft zijn macht gedelegeerd aan Yeshua, zijn enige geboren zoon. En Yeshua heeft een weg bewandeld. En Yeshua is ook de rechtvaardiger. Dankzij het feit dat hij volkomen Torah getrouw geleefd heeft. heeft hij waarachtig het beeld van vader Yahweh weer spiegeld. Het beeld van Yahweh heeft hij vormgegeven, zwart op wit, in Torah, in de boeken van Mozes. Zijn het allemaal wetten? Nee, echt niet waar. In de Torah staan wel wetten, tien geboden, dingen die je doen moet en beslist niet doen moet. Maar het grootste deel van Torah is natuurlijk uh, hoe God omgaat met uh, gelovigen. Je moet lezen over Abraham, een man net als u en ik. Je moet lezen over Jacob, over Isaac, over al die godsmannen die ons voorgegaan zijn in geloof. Dus Torah is één groot boekwerk waarin we kunnen zien hoe God ons eigenlijk geschapen heeft. En waar dus ook die mannen gods naartoe moeten groeien. Dus Torah is het beeld van Yahweh. En die Torah is volkomen vlees geworden in Yeshua. In zijn denken, in zijn spreken en in zijn handelen. Dus als u wenst te groeien naar het beeld van onze schepper Yahweh... Die die hij uitgedrukt heeft in Yeshua, zijn enige geboren zoon, moet die Torah gaan studeren. Niet omdat het een wet is, maar omdat het een instructie is, dat het een onderwijzing is, hoe wij die eigenlijk gestruikeld zijn en vele malen struikelen, toch door geloof en bemoedigd te worden door de Torah, uiteindelijk naar dat beeld van de Heer gaan toegroeien. In een moeilijk woord noemen ze dat verkregen gerechtigheid. Wat we nou nog tekortschieten. Dat is dat wat Yeshua voor ons heeft gebracht. Vader ziet ons in de volkomen gerechtigheid van Yeshua. Er is geen andere weg om tot vader te komen dan door Yeshua. Hij is het enige kanaal wat tot vader leidt. Buiten Yeshua om is er geen mogelijkheid om met een heilig God gemeenschap te hebben. Prijst hem, want door de naam van Yeshua hebben we volkomen vrije toegang tot de troon van God. We gaan eens nadenken. Ik heb een paar hele fijne dingen opgeschreven. We gaan gewoon Bijbel lezen. Hè? Want dat zijn we gewend met elkaar. Ja? Ik wil beginnen met uh, twee, drie versen te lezen uit uh, Colossense. Je zal het heerlijk vinden als je het leest. Nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, wandelt in hem. Ik ben vandaag heel... ...indringend geweest door overal maar achter te zetten over wie het gaat. Ik gebruik zelf altijd de NBG. En die hebben het maar over hem en hem en hem en hem. Maar als je niet oplet, dan snap je dus niet wie de ene hem is en de andere hem is. Maar er wordt een heel goed onderscheid gemaakt. Er zijn ook bijbelvertalingen, meer in de uitleggende sfeer... ...die noemen vaak in plaats van hem of hij, God. En dan gebruiken ze het ook alleen maar als het over ja gaat. Dus dat is een heel fijn hulpmiddel. Er zijn dus bijbels die noemen dus consequent hem, als het gaat om jaren, God. Maar het staat dus niet in de grondtaal. Maar het is dan een mooi hulpmiddel om dat te lezen. Dus lees niet meer in één bijbel waar je denkt, nou ik snap het niet helemaal. Pak er een tweede en een derde en een vierde bij. En kijk eens hoe dat bericht overkomt. Het is fijn om te doen. Nu gij Christus Jezus, de Heer, broeder en zuster, hebt aanvaard. Amen, allemaal. ...wandelt in Hem. Niet wil je alsjeblieft in Yeshua wandelen. Nee, als je hem hebt aanvaard, wandel dan ook in Hem. Wij zijn het lichaam van Yeshua. Dus als het lichaam van Yeshua andere dingen doet dan Yeshua zelf gedaan heeft... ...die volkomen in vrede en in liefde in Torah gewandeld heeft... Dan moet je ernstig twijfelen van, hé, hé, hé, is dat wel de goede weg? Wandel ik nu wel in Yeshua? Hij zegt, geworteld en dan opgebouwd wordend in Yeshua. Bevestigd wordend, hé, hey, vastgezet worden betekent dat, in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in, bidden, bidden, bidden, bidden. Oh nee, sorry. Mooi is dat, hè? Ik maak een grapje. Hè? Want wij redden het niet met bidden, bidden, bidden. Wij redden het pas als we verstaan wat vader zegt in zijn Torah. Hoe die wijst op Yeshua. Want dan zeg je, oh dank u vader Yahweh. Wat een heerlijkheid hebt je mij geschonken. Hij ziet me niet meer als Willem. En u niet meer met uw eigen naam. Hij ziet in u zijn zoon Yeshua. Je kan niet meer stoppen met dankzegging. Als je achter het stuur van je auto zit, is het één dankgebed. Er is alleen maar vreugde en blijdschap. Als je je vrouw ziet, en oh vader, wat oh, is het heerlijk om een kind van u te zijn, dat u wat op mijn weg gebracht hebt. Overal kun je danken voor wat vader in je leven gedaan heeft. Ik weet dat er ook miskleunen zijn in je leven, maar die verzoent die, die vergeeft die, maar begin dan in ieder geval opnieuw. Je moet geworteld en opgebouwd worden in Yeshua, bevestigd worden in het geloof, nou, ik weet zeker, als je gelooft in wat Yeshua zegt en doet, dat heb je geloof voor nodig, en je gaat wandelen. Op het moment dat je gaat wandelen, ga je bevestigd worden, tot het ook de goede weg is ook. Want je blijft constant ondersteund worden door Torah en profeten. Colossense 2, vers 8. Zie toe, broeder en zuster, dat niemand u meesleept. Dat niemand, u, vul je naam erin, meesleept door zijn wijsbegeerte En door zijn ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen. Met de wereldgeest en niet met Christus. Wat is dit ook alweer, wijsbegeerte? Geef eens een ander woord. Ja, filosofie. Wat wordt er niet gefilosofeerd in de wereld? Ze hebben de mooiste gedachten. Altijd gericht op de mens. Uiteindelijk is de mens God in hun denken. Maar wij zijn... Pas goden, wanneer we Torah horen en doen. Zelfs Yeshua zegt, staat er niet geschreven in uw wet, zij die de woorden gods horen, zijn goden. Alleen de wereld ziet het anders, zij zeggen wij zijn God. En ik doe wat ik wil. Maar wij zijn pas goden wanneer we horen naar de woorden van Yahweh en daarna wandelen. Want dan zullen de mensen door onze woorden, die gericht zijn op Yahweh en Yeshua... Het woord van het eeuwige leven ontvangen. Maar ziet nou toe, broeder en zuster, dat niemand die meesleept door zijn filosofie, want dan ga je zondag vieren. En door zijn ijdel bedrog, ga je kinderen dopen. In overeenstemming met overleveringen van mensen van Rome, maar er waren er voor Rome al velen die die wegen hebben gefilosofeerd. Ook Israël ging andere wegen wandelen. Israël is zelfs zover gekomen dat ze dacht: omdat we de Torah hebben, kan niemand ons wat doen. En omdat ze een tempel hebben, zeggen ze de tempel, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Maar ze leeft in goddeloosheid. En de Heer heeft zijn tempel weg laten vegen door de vijand. Hé, hey, tempel weg. Dat is een frustratie natuurlijk voor elke Israëliet. Maar we moeten maar bedenken, we zijn een tempel in de geest. Gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. Wij zijn met elkaar gewoon een deel van de tempel van vader Jaweh. We hebben niets te doen met filosofie. We hebben te doen met het woord van Yahweh. Als er iets vast is, is het woord van Yahweh. Ook al voel je je eigen zwak, ziek en misselijk, het is het woord van Yahweh wat het doet. Maar ook al voel je je eigen heel happy, happy, happy en je doet niet wat Yahweh zegt, dan ben je beklagenswaardig. We moeten dus een uitgangspunt erkennen en dat zijn de woorden van Yahweh. En het is een vreugde om ze te kennen. Vroeger dacht ik dat ik alles moest doen. Tegenwoordig helemaal niet meer. Het is heerlijk om in die wegen te wandelen. Als je ook het Nieuwe Testament de apostolische geschriften gaat lezen, is het een vreugde. Maar je gaat ze ook niet meer uitleggen zoals in je traditie is geleerd. Je gaat nu alles wat je leest in de Messiaanse geschriften, want het is geen Nieuw Testament, het is hè, de Messiaanse geschriften, dat is dat een aanvulling en een uitvoering van Torah. Volkomen erkenning van Torah. Zie toe dat niemand je meesleept door allerlei wijsbegeerten. Als we het ontdekken bij elkaar, dan spreken we in liefde tot elkaar. Ik geloof dat ik weet waar die gedachte vandaan komt. En dan leid je elkaar weer op de goede weg. Niet om elkaar te veroordelen, maar gewoon om elkaar te onderwijzen. En dan komt er een hele mooie uitspraak. Ik vind hem ongelooflijk mooi. We moeten elkaar dus niet uh, gek maken met allerlei filosofieën, ijdel bedrog... In overeenstemming met overlevering van mensen en met wereldgeesten, uh, maar niet met Christus. Want in Hem, Yeshua, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hoe vindt u zo'n uitspraak? Daag je dat uit of niet? In Yeshua woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Hoe moet je dat nou toch uitleggen? Wat is nou toch de volheid van de Godheid? De Bijbel leert er is maar één God. Yahweh, hij is schepper. En de volheid van de Godheid woont in Yeshua. God is geest, of niet? Ja, God is geest. Hoe kan die nou iets uitdrukken? Hij kan het in zijn zo hij kan het ook in een u uitdrukken, maar dan moet je ook precies doen wat hij zegt. Dan zegt nou, dan zie ik iets van die Godheid in jou geopenbaard. Maar hij heeft het heel duidelijk door zijn profeten op papier laten zetten, op Torah. Dus hij die niet zichtbaar is, heeft zich door zijn profeten in zwart op wit laten schrijven wie hij is. De hele volheid van de Godheid die hij ons bekend maakt, heeft hij in Torah bekendgemaakt. Hij heeft hij als een verbond neergelegd voor. Israël, zijn verbondsvolk, die had moeten gaan wandelen naar de volheid van de Godheid. Maar het waren mannen van vlees en bloed zoals u en ik. Met vele fouten gebreken waardoor het niet gegaan is. Maar de volheid van de Godheid was wel in Yeshua. Dat heeft niets met theologieën te maken over dat hij zelf God is. Of dat hij dezelfde is als Yahweh is. Of dat er een triniteit is waar hij de tweede persoon van is. Hebben we niets mee te doen. Maar één ding is duidelijk. In Yeshua is de volheid van de Godheid lichamelijk. En ieder die de schriften kent, Torah en profeten, die ontdekte Yeshua in zijn handelwijze. En wat zeiden ze dan? Maar dan is hij Messias. En als ze wisten wat Messias kwam doen, dan zeiden ze, heer, ik ben mijn laatst. Dan zeiden ze, heer, curios, meester. En dan gaan beduidt. bedankt. Want het waren de tekenen die verbonden waren... Aan zijn Messiaanschap. Vindt u dit mooi? De volheid van Jahwe is zichtbaar in Yeshua. Ik hoop dat de volheid van de Godheid ook lichamelijk in u zichtbaar gaat worden. Verder kan je niet gaan als dat er staat. Want het is mooi hoor. Als je nou kijkt wat de volgende tekst staat. Weet u al wat er gaat staan? Ja, als je in je Bijbel zit te lezen weet je natuurlijk wel. En gij, mijn broeder en zuster hebt de volheid, welke volheid? Der Godheid, verkregen in? Mag ik ook iets van u verwachten? Als u zegt, ik zie op Yeshua. Hij is mijn uh, Heer. Zouden we onze Heer volgen? Om die volheid van de Godheid zichtbaar te maken in dit lichaam van Yeshua. Daarmee wordt u geen Yeshua en je wordt ook geen Yahweh. Nee, daarvoor blijven Piet, Jan, Kees, Marie, Gerrit, Willem. Maar we zijn wel in een eenheid samengekomen. We worden toch ook een gat met Yahweh. Maar we worden niet Yahweh. We zijn volkomen één met hem, omdat die Godheid, die hij zwart op wit heeft gezet, die die heeft gemanifesteerd in Yeshua, die wordt gemanifesteerd in u. Het is een vreugde om zo te leven, wist je dat? Als je naar het leven van Yeshua kijkt, dan heeft hij dus van die volheid van de Godheid laten zien. Vader heeft tegen Mozes gezegd, toen hij voorbij ging, langs de rots... Heren, heren, hè? God, warmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend, snap je het? Dus die volheid van de Godheid, die wordt volkomen openbaar. Zo ging die ook voorbij Mozes. Ik denk dat Mozes heeft staan trillen van, hoe is het mogelijk, wat een heerlijkheid... En toen zag hij mij de achterste delen van Yahweh, want Yahweh is niet te zien, hij is geest, maar hij is licht. Dus ik denk dat hij dat licht, hij moest hem een beetje afschermen achter de rotse zijn hand er nog boven houden, anders zou hij verbranden vanwege de heerlijkheid van Yahweh. Maar de volheid van zijn godheid werd eigenlijk al duidelijk gemaakt aan Moshe. En Yeshua heeft de Mozes opgewezen, de heer zal een man verwekken zoals ik, zegt hij. Hij zou uit een mens geboren worden. Maar naar hem moest je luisteren. En het wonderlijke is dat Paulus zegt, de volheid der Godheid woonde in hem lichamelijk. Niet tegen zijn wil in. Nee, hij heeft het gemanifesteerd. Hij kende zijn vader en hij moest ook in zijn leven Torah studeren. Alleen haalde het heel snel door. Want zelfs die fariseeën en die priesters zeggen, het is toch maar een jongpunneletje. Hoe komt hij alles In welke shiva is hij geweest? Mooi hè? Het wonderlijk is, Yeshua is natuurlijk al als een reine geboren. Ho, oh, wacht even. Wie van ons is er als een reine geboren? Wie zijn vader was de rein? Echt niet waar. Je bent door je vader verwekt en je bent als een onreine geboren. Ben je dan een verkeerd kind? Echt niet waar. Echt niet waar. Ook dat kind leeft onder de genade van Yahweh. En dat kind gaat een levensloop krijgen... waarin ze de gelegenheid krijgt God te leren kennen... En keuzes te maken om naar dat beeld terug te komen wat we in de Hof van Ede eigenlijk kwijtgeraakt zijn. Want toen Adam in een zondige situatie terechtkwam, kwam, kon hij alleen nog maar kinderen verwekken die waren als Adam. Wij zijn allemaal kinderen van Adam. Maar het doel was zonen van God. We moeten terug, hè, op die weg. We willen ook allemaal terug. Daarom zeggen we nee, Yeshua is onze Heer, hem gaan we volgen. Nou, als ik dit soort dingen lees van Paulus... dan zeg ik, wat een fijne vent is dat. Ik wou dat hij nog leefde... en elke dag bij ons kon zijn. En tot we Paulinisch onderwijs kregen. Een hoop mensen haten hem een beetje. Maar goed, het zou best mijn vriend kunnen worden. Ik zou elke dag naar hem toe gaan. Dit was alleen nog maar de inleiding, Colossense. Want we gaan vanmorgen praten over Efeze 1. En Efeze 1 is eigenlijk moeilijk. En als je Efeze 1 zomaar wil doorlezen... Kom je niet tot aan de kloe? Want dan hol je over allerlei dingen heen. Maar diezelfde Paulus die ons geïnstalleerd heeft in Colossense, doet dat ook in Efeze. En als hij schrijft aan de gemeente van Efeze, kunt u rustig voor Efeze al inzetten. Mag dat? al Hij begint in zijn brief te zeggen: Paulus. Hij begint met zijn eigen naam: Paulus. Door de wil van Jawe een apostel van Yeshua, de Messias. En hij schrijft aan de heilige... Amen. Zijn er heiligen in ons midden? Ik zie geen handen. Ja, natuurlijk. Hij schrijft dus aan de heilige en de gelovigen in Yeshua, Messias... die in Alblasserdam zijn. En wat zegt Paulus? Dat is de kern waar zijn brief mee begint. Genade zij u... Broeder en zuster, Abelasserdammers, en vrede van Jaweh onze Vader, en van de Heer, die is Yeshua, de Messias. Dus van wie krijgen we genade toegewenst? Genade zij u, en vrede van God, onze Vader. Schitterend, hè? En de genade die God ons schenkt, schenkt hij ons door Yeshua zijn eigen zoon. En wat is de Genade dat we door zijn offer en zijn bloed... vergeving van zonde hebben ontvangen. Zo zijn we verlost. Zijn we verloste mensen? Gewoon aan me zeggen. Wij zijn verloste mensen. Is dat aan u te zien? Ja, je moet niet... Zien. Het is gewoon aan je te zien. Daarom heb je een verlangen om in de wegen van Abba Yahweh te leven. Want je bent gerechtvaardigd door het geloof... in zijn zoon Yeshua. En dat is niet wettisch... Dat is gewoon eerlijk. Wandelen in het Koninkrijk van God. Ook al leven we nog in de wereld waar Satan heerschappij heeft. Vers 3. Hij gaat een zegen uitspreken. Heeft u vader wel eens gezegend? Vader, ik zegen u. Maar toch is het een Bijbels uitspraak. Niet omdat wij meerder zijn dan de vader, want over het algemeen zegent de meerdere de mindere. Nee, natuurlijk niet. Leuk is dat, hè? Hij krijgt al verlangen om het uit te leggen. Ze moeten bij ons allemaal wezen. Gooi je vinger opsteken. Maar dat nou staat er niet. Dat staat er. Je hebt gelijk. Amen. Gezegend zij de God en vader van onze Yeshua, de Messias. Weet je wat nou zo mooi is aan deze uitspraak? Wie is de God van Yeshua? Dus Yeshua heeft een God. Dat is mooi. Zelfs Yeshua die bidt tot zijn God... En dat is zijn vader. Denk er maar over na. Gezegend zij de God en vader van onze Heer Yeshua, Messias. Die ons, broeder en zuster, ik heb het hierbij gezet, de discipelen. Dus nou wijs ik even niet naar u. Dat is iets heel typisch in deze brief aan de Efesius of aan de Abelassadammers. Paulus gaat in de komende verse praten over ons... En dan neem ik maar aan tot het Paulus is en, zijn twaalf, en de twaalf discipelen, want dat zijn uiteindelijk de van Yeshua gezondenen, de apostelen. Paulus had het al gezegd, ik ben een apostel van Yeshua Messias. We kennen de nog twaalf, die door Yeshua uitgezonden zijn om te verkondigen. En op grond van de leer van deze apostelen, dan krijg je dus de Messiaanse brieven, zijn wij tot geloof gekomen en we zijn navolgers geworden. We zijn natuurlijk ook wel discipelen geworden, hè? studenten, leerlingen van hem en we willen ook graag leren. Maar hier ging het even over, hij is apostel geworden en we kennen er nog twaalf. Dus in de komende versen is dat woordje ons, ga ik steeds discipelen bijzetten. Maar troost je maar, u gaat er dadelijk bij horen. Nu nog even niet, maar dadelijk komt er een omslag, dan kan je ineens zeggen, oh, maar ik hoor ook bij die ons. Maar voordat je bij die ons hoort, moet er iets gebeuren bij je. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, zegt Paulus, ons, met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Messias. God de Vader van Yeshua heeft de discipelen met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend in Yeshua. Want hij was in de hemel. Als deze brief geschreven wordt, is Yeshua in de hemel. En dan zit hij in de troon van zijn vader. Zou zijn vader ook in de troon zitten? God is geest. Hij is alomtegenwoordig. We hebben helemaal geen beeld van de vader. Hij geeft wel karaktereigenschappen van een mens als je hem over de vader hebt. Maar hij is natuurlijk geest. Eén ding is duidelijk. In de hemel is een tempel. En in de tempel is een troon. En daar is Yeshua op gezet. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Punt uit. Er is geen ene macht buiten Yeshua die groter en heerlijker is als Yeshua. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij is de vlees geworden Torah. Het vlees geworden woord van God. En het woord van God is in de grondtaal het spreken van Janen. Alleen we vertalen dat met woord. Daar gaat hij. Hij staat er. Ik heb hem erbij gezet. heeft ons, discipelen, immers in Yeshua uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat is heftig. Het blijkt dus al in het plan van Yahweh te zitten om in het jaar 4000 na de schepping, zo plus minus, uitverkoren voor de grondlegging der wereld, zegt hij, opdat wij de discipelen heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Nog een keer. Abba Yahweh heeft de discipelen in Yeshua uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat de discipelen, wij, zegt hij, de wijvorm, heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Ik denk dat de discipelen ook onberispelijk waren voor zijn aangezicht. Dat waren Torah-getrouwe vissers. Als hadden ze echt niet uitgezocht geworden door onze Heer. Het profetisch woord moest ook nog bevestigd worden, want één zou hem verraden. Die verrader is er ook bijgekomen. Maar hij had niet verloren hoeven gaan. Ik wil ook niet over verloren of gered praten, maar hij heeft geen koos hier weg bewandeld. Maar die discipelen waren al Torah getrouwe vissers. En vader had ze al uitgekozen nog voordat alles was. Hij overziet de hele tijd van de schepping van het begin tot het einde. Hij ziet in het begin het einde en hij ziet aan het einde het begin. En daarvan spreekt hij door de hele wet en profeten. Dus voor de grondlegging der wereld, opdat wij, de discipelen, praat ik nog even, heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. We gaan verder. In liefde heeft Yahweh ons, de discipelen, tevoren ertoe bestemd, ...als zonen van hem, Yahweh, te worden aangenomen... ...door Yeshua Messias, na het welbehagen van zijn, wil zijn, is Yahweh. Dus de discipelen die als zonen worden aangenomen... ...is al in overeenstemming met het welbehagen van vader Yahweh. Mooi, hè? Nou heb ik hier een bijzonder woordje staan. Door... En door is een gevaarlijk woordje in de Bijbel. Want wij hebben daar ook associaties mee. Als iemand zegt, nou, dat, dat is door Willem gedaan. Dan zeg je gelijk, oh, dat is door Willem gedaan. Maar als het staat in de Bijbel, kan het twee verschillende kanten op. Moet je eens luisteren. Dat woordje door in de strong 1223 is het woordje dia in het Grieks. En het is gewoon Door. Het is een primair voorzetsel dat het kanaal van een daad aangeeft. Het is het woord wat het kanaal van een daad aangeeft. En dan krijg je twee uitleggingen. Het is oftewel door of via. En dan gaat het over plaats, of van tijd, of het gaat van het middel. En de tweede is door, maar dat is dan de reden waarom iets gedaan wordt. Probeert u te pakken? Het woordje door is dan dus de reden waarom iets gedaan wordt. Dat is niet omdat Willem iets gedaan heeft, maar er is een reden waardoor het door Willem gedaan wordt. Of om willen van, of ter willen van. Dus dat kan wel eens opschudding geven. Ik zal u een voorzetje geven, als er in de Bijbel staat dat Abba Yahweh door zijn zoon alles geschapen heeft, dan zegt de theologie en de dogmatiek, ah, Yeshua was de schepper. Oh, nou, daar zitten dus theologieën tussen waar je nou, de honden geen brood van lust. Maar we hebben het altijd zo gehoord. Er zijn er velen onder ons, en ik heb er zelf ook mee rondgelopen. ja, natuurlijk alles. Nou, daar krijg je een heleboel theologieën over. Maar ik wil het simpel houden zonder dat ik hardop zeg, zo is het, dat woordje door, dat heeft een hele bijzondere verklaring nodig. Het zou dus ook kunnen zijn dat er heel gewoon staat dat Abba Yahweh deze wereld geschapen heeft. Niet door Yeshua, maar terwille. Ja, er is ook maar één mens die opgestaan is uit de dood. En door de opstanding van Yeshua wordt de hele schepping van A tot eind samen door Yeshua teruggebracht tot de Vader. Hij heeft alles overzien. Dus alles wat de profeten doen, wat Vader zegt, is terwille van zijn eigen zoon. Die in de volheid van de tijd verwekt zou worden... ...en de hele schepping tot het doel terugbrengt... ...dat is het beeld van Yahweh. Wilt u het overwegen? Gewoon over nadenken van... ...hé, hey, misschien heb ik dat nog nooit gehoord... ...misschien heb je het wel gehoord... ...maar dat woordje door kan in ons Nederlandse denken... ...heel wat gekke dingen oproepen... ...waardoor we gewoon verkeerde dingen zeggen. Dus Yeshua is in dat geval niet de schepper... ...maar omwille van Yeshua... ...de enige geboren zoon van Yahweh... ...is alles gemaakt... Daarom zijn wij, gelovig, ook zijn eigendom geworden. Hij heeft als een prijs betaald voor heel de wereld die nog leeft en leven zal. Tot die prijs groot genoeg is om ze allemaal door hem terug te brengen tot de vader. Het is een schitterend doel. Hij is de eerstgeborene van de vader. Maar dan gaat het over opstaan uit de dood. Er is nog nooit iemand opgestaan uit de dood om in hevigheid bij vader te zijn. En om uh, de, uh, de troon te mogen bezitten... En daarin een almachtige positie te krijgen. Dat is alleen weggelegd voor de zoon. En wij hebben hem mogen volgen. Wij mogen hem volgen in geloof. We zullen onze tijd nog uit moeten zingen tot we gestorven zijn. En dan zullen we de dag gaan zien dat we uit het graf opgewekt worden. Amen. En dan zullen we onze Heer zien. Dan zeggen we gelijk, hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Met hem zullen we even hè, verhuizen. Goed, het was even een tussendoortje. Hè? We gaan verder. Wat zegt die tekst nou? In liefde heeft hij de discipelen tevoren ertoe bestemd. door Yahweh als zonen te worden aangenomen. Dan staat het door Jezus Christus. Maar het is ter wille van Yeshua. Want er is maar één zoon, en dat is Yeshua. En wij worden door Yeshua heen. ter wille van hem die alle macht heeft ontvangen uit de hand van de vader, worden we toegevoegd. En dat is het welbehagen van wie? Dat is nou het welbehagen van Jahwes wil. Zo wil Jahwe het. En alles wat Yeshua deed, was de wil van zijn vader volbrengen. Alles de wil van zijn vader. Zijn zoon die zou als zoon op de troon gaan zitten. Hij is de enige heerser. In hem, in Yeshua... Hebben wij de verlossing door zijn bloed? Ik ga het er nog steeds van uit dat Paulus spreekt namens zichzelf en de discipelen, want dat zijn de discipelen. We gaan er dadelijk een kanteling in brengen, maar dat ligt in de tekst. Zoek het maar na in uw Bijbel, je gaat het onderscheid zien. In Yeshua hebben wij, zegt Paulus en de discipelen, de verlossing door zijn bloed. En wat is nou verlossing? Dat is vergeving van je zonde. Dus de vergeving van je zonde, dat is verlossing. Voel je je dan ook echt verlost of niet? Als je zonderlast is weggedaan, dan kunnen we in het geloof zeggen... prijst, Jaweh, door het offer van zijn zoon, mijn schuldenlast is afgedaan. Ik ben vrij. Is dan alles veranderd in je leven? Nou, je uitgangspunten worden goed veranderd. Of je, je zit nog onder bedrukt van je zonde... Of je zegt, mijn zonde was is weggedaan. Ik wil helemaal niet meer zondigen. Ik wil in vreugde wandelen voor het aangezicht... ...voor de liefdevolle ogen van mijn vader. De basis van onze verlossing, broeder en zuster... ...is gewoon de uitleg die in het tekst zit... ...vergeving van onze overtreding. En weet je hoe groot dat die verlossing... ...en die vergeving van die overtreding is? Die is naar de rijkdom van... Ja, genade. Niks anders. Het staat er zo verschrikkelijk mooi... Dat die verlossing is naar de rijkdom van Jahwes genade. Welke Jahwe ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Deze mensen waren onderwezen in Torah. Hebben Messias herkend. Paulus was nog een tegenstander lange jaren. Maar hij heeft hem uiteindelijk herkend door een godswonder. Hij is van zijn paard afgegooid door een flitslicht. Hij heeft de stem van Yeshua gehoord. Mooi is dat hè? Welke Yahweh ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Wat is wijsheid? Wie is degene die wijsheid heeft? Alleen maar Yahweh heeft de wijsheid. En die komt tot uitdrukking in? Yeshua. Daarin zie je dus de wijsheid van Yahweh gemanifesteerd in Yeshua. Als u gaat wandelen in de weg van Torah en profeten, als een volgeling van Yeshua, door hem gekocht en betaald met zijn bloed. Wat kun je dan zeggen? tot je wandelt in de wijsheid van Yahweh. Ja, je bent wijs geworden. En dat is ook een weg die gaat omhoog. Je wordt altijd maar wijzer... als je doorgaat met het studeren van zijn woord... en zijn profeten. Want ook de mannen gods door de jaren heen... hebben veel fouten gemaakt. Moesten door de profeten gecorrigeerd worden. Vul je eigen naam nou in... in die grote vaders van ons. Dan zou je zien dat die mannen ook gecorrigeerd moesten worden. He? Als je ziet hoe Abraham... zijn lieve vrouwtje overgeeft... in de handen van die... Oh, God die moest hem helpen om zijn vrouw terug te krijgen door al die vrouwen onvruchtbaar te maken. Kent u de geschiedenis? Dus zelfs al maken wij fouten in de weg van de pader Jahwe, hij is in staat om al je vijanden onvruchtbaar te maken. Als je maar weet in welke positie dat je staat. Goed, vergeving van de overtreding, dat is de rijkdom van Jahwe's genade, welke Jahwe ons overvloedig heeft bewezen in al zijn wijsheid en verstand. Dat leren we van hem. We praten nog steeds even over de discipelen. Maar het staat er wel. Je zult zo zien. Dus het over dat wijsheid en verstand door ons, zegt Paulus weer. Hij blijft aan de gang met het ons. Dat komt steeds terug. Discipelen het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Wat is ook weer een wil? Dat is gewoon die wil. Hij heeft in Torah en profeten zijn wil bekendgemaakt. En die wil die was bekend bij de Paulus en bij zijn discipelen. Daarom konden ze ook discipelen worden van Yeshua. Daarom kon hij ze verder onderwijzen. Want ze hadden natuurlijk Messias verwacht. En ze hebben moeten herkennen dat hij niet was. Misschien hebben ze getwijfeld. Maar er komt een dag na drieënhalf jaar training. Tot ze zeggen, ja maar dan bent u. He, zegt hij, heb ik eindelijk door. Ze moesten dus wel iets leren in die drieënhalf jaar. Ook wij. Door ons, zegt hij, door de discipelen staat hier het geheimenis van zijn... Wat zit er dus in die wil van God bekend in zijn Torah en in zijn profeten? Wat al aan Adam en Eva bekend gemaakt is, want ze waren gevallen. Uit uw zaad zegt hij zal mij een verlosser komen die het kop van Satan zou. Dus Yeshua die gaat de wil van Yahweh bekend maken aan zijn discipelen. Dat waren al Gods getrouwe mannen, maar ze moesten dus verder geleid worden... Heel die 4.000 jaar hebben de mensen uitgekregen bij het offeren van offerdierenbloed. Naar uiteindelijk dat Satan Satan's kop zou vermorzelen. Het geheimenis van de wil van God is Yeshua. Die in de volheid van de tijd zou komen. En daar moesten dus discipelen voor gekregen, getraind worden om dat dadelijk die wereld in te brengen. Want dan komen wij pas aan de beurt. Daarom zit er ook in deze hele tekst van Efeze een gebied waar hij het over ons heeft... En dadelijk komt u aan de beurt. En dan moet je eens kijken hoe dat ons ook voor u gaat betrekking hebben. Maar het zit heel duidelijk in de tekst. Alleen vaak zien we het niet. Hij heeft dus aan de discipelen het geheimenis van zijn be wil bekend gemaakt. In overeenstemming met het welbehagen dat Yahweh zich in Yeshua had voorgenomen. Wat is het geheimenis Wat is het geheimenis van zijn wil? Yeshua, hij is het geheime wapen. Hij is dus de, de pin in de volheid van de tijden. Dat blijkt dus 4000 jaar na de schepping te zijn. En we zitten nu 2000 jaar na de schepping. Hebben we dadelijk zes dagen achter de rug. We staan uit te kijken naar die zevende dag. Dat zevende millennium. Mooi hoor. Maar de pit waar het om gaat is Yeshua, de Messias. De zoon van de levende God. Want niemand anders zou in staat geweest zijn om dat offer te brengen, omdat wij onrein bloed hebben. Wij zijn allemaal door onze vaders verwekt. Maar Yeshua werd verwekt door het feit dat Yahweh sprak, de engelen tegen Maria zegt, en op het moment dat Maria zegt, mij geschieden naar uw woord. zwanger. Ze werd niet eerder zwanger. Mij geschieden naar uw woord. Ik hoop dat u het elke dag zult zeggen als u de woorden van de Heer leest, mij geschieden naar uw hoort. Echt waar? Want je gaat er naar leven, je gaat er naar handelen en het gaat geschieden naar dat de Heer gezegd heeft. Wat je dan nog tekort komt, echt lieve mensen, de gerechtigheid van Christus vermaakt ons. Hij ziet ons voorkomen als Christus, als het lichaam van onze Messias. In overeenstemming met het welbehagen van Yahweh, Wat is er in Yeshua had voorgenomen? Schitterend is dit. Maar er komen nog veel mooier. Om ter voorbereiding van de... Heb je, die volheid der tijd? Om in de voorbereiding van de volheid der tijden... al wat in de hemel en op aarde is... onder één hoofd, dat is Messias, samen te vatten. Zover is het nog niet. Want al die oudere gelovigen, onze geloofsmannen, zijn allemaal gestorven, er staat er, hè? Maar hebben de belofte niet verkregen. Opdat ze nog moeten wachten op ons. Op wie het einde van de tijden gekomen is, staat er in Hebreeën. Dus al onze voorgaande vaderen, die zijn allemaal het graf ingegaan. En ze wachten op die dag. Ja, dus de tijd is natuurlijk nul in de dood. Ze zijn gestorven. Dadelijk worden ze opgewekt en dan zien wij ze. Maar hij wacht, zij wachten dus nog in het graf, totdat de volheid is binnengebracht. Wat in de hemel en op aarde is, onder één hoofd, dat is... Messias samen te vatten. Dat is de voorbereiding van de volheid van de tijd. Efeze 1, vers 11. In Yeshua, in Hem, Yeshua, in wie wij, de discipelen, ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. Krachtens het voornemen van Jave. die in alles werkt, naar de raad van zijn Yahweh's wil. Vind je dat iets leuks? Om elke keer maar te zeggen wie is nou hem, wie is hij? Praat je over Yeshua, praat je over Jahwe. Want dan ga je dus zien wie wie is. Het is zo heerlijk als je dat zichtbaar kunt maken. En sommige bijbels doen het ook in hun uitleg. Die praten dan over God. Alleen in deze weer niet en de Statenvertaling niet. Maar het is fijn om het zo te lezen. Maar de dingen die gebeuren, die hebben een doel. Het gaat om Yeshua, in wie wij, de discipelen, het erfdeel ontvangen hebben, waartoe ze tevoren bestemd waren. Mooi, hè? Al voor de grondlegging. de wereld had God ze al bestemd, want hij overziet de tijd, hij kent die mannen. Daartoe heeft hij hun bestemd om. Kracht is het voornemen van Yahweh, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij, discipelen, zouden zijn tot lof, zijn heerlijkheid. Dus de discipelen. Die moeten de lof vertellen. Van de heerlijkheid van Jaweh, Die door heel de volheid van de tijden heen. Yeshua voor ogen had. Uiteindelijk door de dood van zijn zoon. De hele schepping zou redden. En tot hem terug zou brengen. Dat beeld van Jaweh wat we verloren waren. Heeft hij door Yeshua weer teruggebracht. En wij in Yeshua. Hij is de kern en de pit. Van alles waar het om draait. Opdat wij discipelen zouden zijn tot lof van de heerlijkheid van Jahwe, wij de discipelen die reeds tevoren onze hoop op de Messias hadden gebouwd. Dus voordat ze geroepen werden door Yeshua, hadden ze hun hoop op de Messias gebouwd. Mooi is dat, hè? Dus nog voordat Yeshua ze roept, waren dit mannen die hun hoop op de Messias gebouwd hadden. alleen ze kenden hem nog niet. Waarschijnlijk hebben ze zich laten dopen door Johannes te dopen. Want hij zegt, hij die na mij komt, hij zegt, ik ben niet waard zijn schoenen te ontbinden. Dus ze hebben ze waarschijnlijk laten dopen, door Johannes de doper. En er komt een dag dat Johannes de doper. Zich, kijk, het lam van wat. Daar ligt dus de kern. Het lam van God, wat geslacht moest worden, bloed moest vloeien, op moest staan uit het graf. Daar stonden zij van aan, de, aan, de, aan het begin. Nou, nou komt die lieve mensen. Vers 13, daar zit de omslag in. Efeze 1. We gaan hem lezen. Vers 13. In Yeshua... Zijt ook gij, mijn broeders en zusters, ablassedammes, nadat, onderstreept en wel, gij het woord der waarheid, waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord. Dus in Yeshua zijt ook gij, broeders en zusters, nadat gij het woord van het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord, puntje, komma, in Yeshua zijt gij, broeders en zusters, toen gij gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Dus je moet het wel hebben gehoord dat Yeshua de Messias was, om de Heilige Geest te kunnen ontvangen die de belofte bevestigt. He? Die verzegeld wordt met de Heilige Geest der Belofte. Wie van u is verzegeld met de Heilige Geest? Mooi is dat toch? Hoe heb je nou die heilige geest ontvangen? Daar zijn natuurlijk ontzettend veel gedachten over. Iedereen zegt, oh, ik heb de heilige geest ontvangen. Maar is dat wel zo, dat iedereen maar de heilige geest ontvangt? Nou, moet ik luisteren. Stel me nou even voor dat ik een onreine geest heb. Ik bedoel niet een geestje met bokkenhorntjes of een gekke kop of gaar. Nee. Ik heb maar gedachten en slechte dingen... En ik ga die slechte gedachten van mij tegen u vertellen. We hebben de voorkeur op Nieuwe Maans Abond gezien wat er gebeurt met zaad. Als zaad in je oor komt, komt het in je... ja? Hè? Dus wat je hoort, dat komt in je hart. Dus als ik slechte dingen tegen je zeg, dan komt het wel in je hart. Waar komt het vandaan, dat slechte zaad? Komt uit mijn denken. Uit het vuile denken van de persoon die tot je spreekt. Ga je daar gehoor aan geven en daarna wandelen? Door welke geest word je dan geleid? Door een vuile geest. Door een onreine geest. Dan gaan we omzetten. Je hebt dus een onreine geest, een onheilige geest. Maar je hebt ook heilige geest. Waar komt die vandaan? Uit het denken van God. Hij die geest is. Die zijn woord bekendgemaakt gemaakt heeft. En dat woord is uit de geest van God. Is heilige geest. Dat hele woord heeft al 4000 jaar gepredikt over een messias die de kop van Satan zou vermorzelen. En nou kom je ineens tot de ontdekking dat het Yeshua is die de messias is. En wat zeg je dan? Dan zeg je: maar dan is Yeshua de messias. Door wie ben je dan vervuld geworden? Door Heilige Geest, want je spreekt een getuigenis wat overeenstemt met. Waar de Torah al over gesproken heeft. Waar Abram, Isaac en Jacob over geprofiteerd hebben gekregen. En wat vervuld is in Yeshua de Messias. Dus als je echt Yeshua gaat beleiden als de zoon van de levende God. De Messias die komen zou. Het lam van God wat geslacht moest worden. Wiens bloed onze zonde heeft weggewassen. Dan is dat heilige geest. Als u dat woord gaat verkondigen. Door welke geest spreek je dan? Dan spreek je door de heilige geest. En dat kun je toetsen aan de Torah. Je kan dus niet zomaar zeggen ik ben christen geworden. Ik kan van alles mooi vertellen. Ik ben zo in de geest. Halleluja prijs de Heer. Maar we zullen wel drie keer een paar comma's zetten. Of het zo is. Maar we hebben tussen dat zaad wat geworpen wordt. Wat het woord van Yahweh is. Hebben we een heleboel zaad van dogma's. En filosofieën van mensen. Waar je door allerlei rare dingen kan gaan zeggen. Dus bij ons is het nog een beetje gemixt. Maar naarmate dat die geest van God groter wordt in je... ...ja, dan ga je dat zien aan je levenswandel. Maar heilige geest is iets wat uit het denken komt van Abba Yahweh. En dat heeft hij al op schrift neergezet. Dus als jij denkt, nu hoor ik een woord van Yahweh... ...oh, de God heeft me gesproken, we gaan zondag vieren, halleluja. Dan zeg ik, ja jongen, dat klinkt wel hartstikke leuk... ...maar het is niet uit de geest van Yahweh. Dus die broeders en zusters hebben hulp nodig om te gaan zien... Tot het een dogma is, wat door Rome ontwikkeld is. en wat al vele honderden jaren daarvoor al de Mitras en. Veen, weet ik wat ze allemaal niet uitgevreten hebben. Eén ding is, we gaan Torah studeren en naar Torah gaan we leven. En naarmate we dat gaan doen, blijkt dat we Heilige Geest hebben ontvangen. door de woorden die we verstaan en doen. Waarom zo'n lang verhaal? Omdat wij vaak Heilige Geest verbinden aan een persoon. En we kunnen dan niet uitleggen, ja, hoe komt nou toen is die persoon bij mij er wel in zit en bij hem niet. Hij maar een klein beetje, ik niet. Nee, het zijn de woorden van Abba Yahweh die via Torah en profeten tot ons gesproken worden. En dat zaad gaat overvloedig een boom worden. En naarmate dat die boom gaat groeien, wat komt er dan in die boom? Vogeltjes. En die gaan nestjes bouwen. Zo krijg je dus een publiek om je heen wat je kan onderwijzen. Die gaan er allemaal hun nestje in bouwen op die woorden en die takken van die boom. Wij moeten dus van mosterdzaadjes, moeten we bomen worden. Een bos van bomen. Mooi is dat, hè? Het is een vreugde om die boom te laten groeien. Kijk, lieve mensen, we worden dus verzegeld met de heilige geest. Ja, wat staat erachter? De belofte. Wie heeft de belofte uitgesproken? Abba Yahweh. Dat komt uit de geest van Yahweh. Het gaat dus om de belofte. Zo mooi is het. Die het onderpand is van onze erfenis. Hé, hey, er is een erfenis. Ja, dat heeft God toch beloofd of niet? Maar die erfenis komt tot stand door de dood en de opstanding van Yeshua. Hij is de eerstgeborene van de Vader uit de dood. En we gaan met hem mee. Zo gaan we de belofte ontvangen. Dat is tot verlossing van het volk. Zie je het? We ontvangen de heilige geest der belofte... En dat is een onderpand van onze erfenis tot verlossing van het volk. En welk volk is dat? Dat is het volk wat Jaarweg zich verworven heeft tot lof en prijs van Zijn Heerlijkheid. O Vader Jaarweg, geprezen Zij Uw naam. Buiten U is er geen God en voor U is er nooit één geweest. U bent barmhartig en genadig. U bent goede tieren en trouw. U vergeeft gaarne onze zonden. Net zo graag als wij onze kinderen de zonde vergeven. Kom op Jan, we gaan weer lopen, we gaan het je goed doen. Ja papa, oké, okay, kom kom kom. En morgen valt hij weer. Hij zegt, kom op, we gaan weer staan. Moet je niet meer doen hè? Nee, oké. Okay. Het is een weg die we moeten wandelen met Abba Jare. Maar hij heeft ons verzoend door het bloed van Yeshua. We hoeven niet te twijfelen, want als uw kind de keer struikelt, dan zeg je ook niet, nou wegwezen, je met mijn kind niet meer. Nee, je bent gekocht door dat bloed. En je gaat dat kind onderwijzen en dat doet... Torah en profeten. Ja, Mijn lof heeft meer in de lofprijzing te maken. Je gaat dus zeggen wie vader Yahweh is. Je gaat zijn hoedanigheden uitspreken. Je gaat het hardop zeggen, want omdat u gaat zeggen wat u zegt over Yahweh, dat komt in de oren van de toehoorder. En dat is zaad wat op die akker gegooid wordt en dat wordt uiteindelijk, worden dat bomen. Wij moeten allemaal bomen worden. Dat is de, de, de grondreden waar het om gaat. Nou, die heilige geest der belofte is een onderpand van onze erfenis. En wat is die erfenis? Dat is de verlossing van het volk. Dat Yahweh zich verworven heeft, want dat volk gaat hem loven. Wie gaat anders de grote daden van Yahweh verkondigen? Niemand, toch? Moet je luisteren. Er staat een heel mooi woord. Verlossing. Wat was verlossing ook alweer? Efeze 1, vers 7. Vergeving van overtreding. Zo simpel is het. Een paar versen eerder hebben we het gelezen. Efeze 1 vers 7. Die heilige geest der belofte is een onderpand van onze erfenis tot verlossing van de broeders en zusters van Amblosserdam. Dat Jabe zich verworven heeft tot lof van zijn heerlijkheid. Wij behoren tot het volk van Israël. We worden met Israël mede vrijgekocht. We hebben deel gekregen aan de verbonden, want vroeger hadden we geen deel aan de verbonden, waren we zonder God en zonder verlossing in de wereld, maar door Yeshua hebben we deel gekregen aan het volk en de verbonden met Israël. Dus we worden mede vrijgekocht, ik ben alleen begonnen over ons te praten als Paulus en zijn discipelen, maar hier zijn we erbij betrokken nadat we gehoord hebben, dat staat er duidelijk, want hij schrijft tegen heidenen in Efeze en in Alblassadam, we krijgen deel aan de verbonden met Israël. En we worden met Israël vrijgekocht en verlost. U mag Hamer zeggen. Efeze 1, vers 15. Daarom houd ook ik Paulus... Ik heb het er duidelijk bijgesteld. Paulus heeft iets over. Die heeft gehoord van het geloof van degene die in Efeze zitten. Stel maar voor in Al-Blashedam zitten. Ik heb gehoord van uw geloof in Yeshua. En van uw liefde tot... Al de heiligen. Hebben we Abraham lief, Isaac lief, al die mannen die fouten gemaakt hebben, hebben we lief. Want het zijn mannen geweest die in de weg van de Heer gegaan zijn. Die hebben al die beloften die hij uitgesproken heeft aanvaard. Ze hebben de beloften niet verkregen. Ze zijn zelfs gestorven, want ze konden niet volmaakt worden totdat wij erbij waren. Het is één groot volk wat gered wordt van Adam tot aan vandaag toe en de dag dat de Heer wederkomt. Hij heeft gehoord van ons geloof in Yeshua. En hij heeft gezien en gehoord dat er liefde is tot alle heiligen. Hij houdt niet op, wat doet hij niet met bidden? Hij houdt niet op met danken. Om de grootheid van Yahweh te danken en te prijzen. En lof te brengen. U gedenken de mijn broeder en zuster in mijn gebeden. Dus als hij op zijn knieën ligt of hij zit achter het stuur van zijn auto. Of op zijn kameel of op zijn ezel. Dan dankt die vader Abba Yahweh voor alles wat er gebeurt in Efeze en in Alblassadam. Want wij zijn een volk... wat gekocht is door het bloed van Yeshua Messia. Dat is dezelfde Yeshua Messia's... de verlossen van Israël. We zullen met Israël samen... voorkomen verlost worden. Prijs de Heer... opdat we aan dezelfde beloften hebben deelgekregen. Nou, hier zegt hij... op dat. Dat is de reden. Waarom staat hier in 15 en 16... op dat... De God van de Here Yeshua, Messias, dus dat is vader Yahweh, de vader der heerlijkheid, want dat draait het om, u mijn broeder en zuster, hier gaat het over ons, de geest van wijsheid en van openbaring om Yahweh recht te kennen. Als we Yeshua leren kennen, we horen wat hij zegt en wat hij doet, wie kennen we dan? Hij is het beeld van zijn vader, ja toch? Hij is dus 100% het beeld van zijn vader. Hij is dus compleet in trouw gewandeld. In hem zullen we zien wie de vader is. Wat zegt hij? Dat hij u geeft de geest van wijsheid. Welke geest is dat? Ja, dat is datgene wat Yahweh uit zijn geest voortbrengt. Onder woorden brengt. In zijn Torah zet. En uiteindelijk onderwijs naar Yeshua. Dus... Yahweh de Vader, de God van de onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u broeder en zuster, geven die geest van wijsheid en van openbaring, om wie te kennen? Om Yahweh recht te kennen. Dat is het hele doel van het Woord van God. Omdat er maar één waarachtig God is, en dat is Jawe. En hij heeft één enige geboren zoon, Yeshua, de Messias. Hij is het lam van Yahweh, wat hij bereid was te slachten. Zoals er ook een bok kwam voor Abraham om Isaac te vervangen op het altaar. Vindt het niet mooi? Dit is gewoon puur evangelie. Dit is gewoon blijde boodschap. Het heeft niets te maken, oh neem Jezus aan, dan ben je gered. Nee, wordt hem gelijkvormig, want hij is dus het beeld van God... zoals wij ooit geschapen waren, als Adam en Eva. Dat beeld van God moeten wij terugkrijgen... Hij is onze Heer. Wij zijn navolgers van Yeshua. Het is een vreugde om daarin te leven. Want wij hebben een doel voor ogen gekregen. Dat al zullen we morgen sterven. Dan zal daarna geen tijd meer zijn. Al is het nog 500 jaar. Dat we opgewekt worden. En onze Heer zullen ontmoeten. En wat er dan gaat komen. Ik weet het niet. Maar we zullen aan hem gelijk zijn. Hij is in een nieuw lichaam terechtgekomen. Wij komen in eenzelfde lichaam. We zijn zijn lichaam. We zullen met hem heersen duizend jaar. En daarna komt de achtste dag. Oh ja, daarna komt de achtste dag. Wat ging er dan ook weer gebeuren? Ja, hè? dat is pas een voorproefje. Het komt er bijna aan. Lieve broeder, wat hebben we nodig? Verlicht de ogen van ons hart. Ons hart is de plek waar het woord terechtkomt. Dat is de goede akker. De ogen van ons hart. Zodat we weten. Welke hoop zijn roeping werkt? Dus door het horen van het woord van God weten we wat de hoop van de roeping is. We twijfelen toch niet, hè? Weten is weten, is weten dat je het weet. En er is geen twijfel meer, want zo zegt de Heer het. Wij weten wat onze toekomst is. Alleen omdat we het weten, wandelen we in vreugde de wegen van de Heer. Als je daaraan twijfelt, soms, dan ga je op andere wegen lopen. Krijg je weer spijt, als haar op je hoofd. Ja, dan gaan we weer terug. Dan gaan we weer terug. Nee, kies voor die weg van de Heer en wandelen met vreugde. Welke hoop zijn roeping werkt. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis. Bij wie? Bij de heilige. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht. Dit is geweldig. Hij, dat is Yahweh, heeft dat gevrocht in... Messias. Daar hebben we 4.000 jaar naar uitgekeken, de gelovigen. En toen kwam die. En door zijn daden, door de tekenen en wonderen, zeiden hij is Messias. En zo werden ze genezen, werden ze hersteld, werden ze gered. Hij, Yahweh, heeft dat gevrocht in Messias. Door hem, dat is de Messias, Yeshua, uit de doden op te wekken. Hé, hey, daar komt hij. Waar ligt het geheim? Dat Messias Yeshua heeft hij uit de dood opgewekt en hem, Yeshua, te zetten aan Abba Yahweh's rechterhand in de hemelse gewesten. Nog nooit heeft iemand die plaats gekregen. Maar zijn eigen enige geboren zoon, Yeshua, is Messias, is door de dood heen, heeft hij het offer gebracht, waardoor wij dadelijk met hem ook zullen heersen in zijn troon. Wij heersen nu al in de troon van Yeshua, want door zijn overwinning zijn wij in staat om te overwinnen en de zonde aan de kant te schuiven. Dat is niet onze verdienste, prijs de naam van Yeshua. En dat betekent, ja, we redden. We zijn staande gebleven. Hij heeft dat gevrocht in de Messias door Yeshua uit de dood op te wekken en hem, Yeshua, te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Nou, hij zit in de hemelse gewesten, broeder en zuster, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle namen. Er is dus geen naam hoger als de naam van Yeshua. En er is geen kracht groter, geen macht groter, geen heerschappij groter, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Terus, er is geen ene macht meer groter als Yeshua. En dat is macht die door een vader Jabe aan hem gedelegeerd is. Want hij heeft de macht van iemand ontvangen. De laatste stukje. Hij heeft alle dingen, Yeshua, voeten onderworpen. Hey. En heeft alle dingen aan Yeshua's voeten onderworpen. En hem, Yeshua, hem der gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Er is geen ene macht die we erkennen buiten ons hoofd Jeshua. Ze mogen ons alle regels geven in Nederland, we willen gehoorzaam zijn. Maar als ze afwijken van wat Jeshua zegt, en die spreekt het woord van zijn vader, dan doen we dat. Welke zijn lichaam is. Hij heeft het gegeven aan de gemeente, welke zijn lichaam is. En de vervulling desgenen. Je wijst die op Yahweh, die alles in alle vervult. Dus alles wat Yeshua zegt, dat uiteindelijk komt die vervulling uit. Yahweh, die alles al voorzien heeft, gesproken heeft, die van het begin tot het einde God is. Er is nooit een andere God geweest. Hij overziet de tijden en hij heeft precies gezegd wat er in die tijden gebeurde. We sluiten af met Corinthians. Nu we weten dat Abba Yahweh alles overgegeven heeft aan Yeshua... Kunnen we mooi afsluiten door te zeggen: ook dit heeft Paulus gezegd. Wanneer alles Yeshua onderworpen is, zal ook de Zoon, dat is Yeshua zelf, zich aan Hem, Yahweh, onderwerpen. Die Hem, Yeshua, alles onderworpen heeft, opdat Yahweh zij alles en in alle. Er komt dus een dag na de duizend jaar, de millennium, ja, tot er weer. Een moment komt dat Yeshua alles overdraagt aan vader. Zo zegt hij het. Hoe het gaat, ik zou het echt niet weten. Maar er komt een moment, dan zal alles weer... Ja, wij we zijn alles in alle. Dan zal het zijn zoals met Adam en Eva. We zullen in gerechtigheid wandelen. Niemand hoeft meer te leren wie God is of hoe dan ook. We zullen hem allemaal kennen. je nu? Mooi hè? Zo kunnen we toch uren door blijven gaan, want dat hoofdstuk is nog lang niet af. Ephesus is een schitterend hoofdstuk. Amen. Amen. Amen.